9 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Een hoge Amerikaanse militair is op non-actief gezet. omdat hij zou hebben nagelaten om beschuldigingen van seksueel misbruik in het leger te rapporteren en te onderzoeken. Het gaat om generaal-major Michael Harrison, de commandant van de Amerikaanse troepen in Japan. Details over de misbruikzaken zijn niet bekendgemaakt. Amerikaanse media melden dat Harrison niet zelf van misbruik wordt verdacht. In een verklaring van het ministerie van Defensie wordt de mogelijkheid opengehouden dat hij op zijn post terugkeert.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 In Scheveningen wordt vandaag de start van het nieuwe haringseizoen gevierd. Maar vlaggetjesdag verloopt dit jaar anders dan gebruikelijk. Normaal wordt de haringvloot feestelijk verwelkomd. Dit jaar varen de enige twee Nederlandse haringschepen juist uit. Het haringseizoen begint later dan gepland, omdat de haringen nog niet vet genoeg waren. Door het slechte weer dit voorjaar kwam er weinig zonlicht in het zeewater. Daardoor kon het plankton niet groeien, het belangrijkste voer voor haringen.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 Exact, het is drie minuten over negen en ik had het u beloofd onbestipt. Negen uur stapten ze vrolijk de studio binnen. Mieke van der Wij is het dus. Welkom terug bij de nieuwshow. Tot tien uur hoort u over de verkiezingen in Iran... waar helaas weinig te kiezen valt over de voors En tegens gaan we, van, gaan we het hebben over de Total Body Scan. En dan hebben we het over een IKEA-topman... die na een zeer lange staat van dienst eindelijk met pensioen gaat. Goed, maar we beginnen met de bizarre strafzaak in Griekenland. Hij publiceerde de beruchte Lagarde-lijst met rijke Grieken... die hun geld stalden op buitenlandse rekeningen. En hij had corrupte politici op de korrel. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Aan zijn maandag dient de strafzaak in hoger beroep... tegen de Griekse journalist Kostas Vaksevanis. Inzet is de publicatie van die gevraagde lijst. De onbedreigde journaliste Ingeborg Beugel sprak hem de laatste tijd vaak... en zij is bij ons. Goedemorgen, Ingeborg. Hallo. Ja, daar staat de journalist voor de strafrechter die gewoon zijn werk... Deed, hè? Ja, hij wordt aangeklaagd voor het schenden van privacy. Uh, ik weet niet of iedereen weet wat die Lagarde-lijst is. Hè? Toen Christiane Lagarde, nu voorzitter van het IMF, in der tijd minister van Financiën in Frankrijk. Uh, in, in Frankrijk minister was, toen heeft ze aan alle landen in de Zuidas... dus Italië, Spanje, Portugal en Griekenland... lijsten gegeven met name van burgers die een bankrekening hadden... bij een Zwitserse bank. Nou, alle landen zijn met die lijsten aan de slag gegaan... en die hebben miljarden aan uh, weggesluist belastinggeld binnengesleept. Maar in Griekenland is die lijst op mysterieuze wijze twee jaar lang verdwenen totdat hij uh, op de deurmat lag van deze Kostas Vaksivanis. Kostas Vaksivanis is een heel bekende journalist in Griekenland... die jarenlang voor uh, de geëikte Griekse media heeft gewerkt. Dus allerlei kranten, zeg maar, de Griekse volkskrant, de Griekse NRC... voor commerciële zenders van de televisie... en voor de publieke omroep in Griekenland... En uh, in 2011 had hij een contract met de publieke omroep... om 36 reportages van zijn hand uit te zenden. En die reportages van hem die gaan altijd over bankschandalen... schandalen rond par uh, parlementariërs, rond ministers, uh, noem maar op. En wat gebeurde er? Uh, van die 36 reportages zijn er toen maar 12 uitgezonden. Want iedere keer weer ging er een telefoontje van zo'n parlementariër... of van de minister naar de directie van de publieke omroep en werd zijn reportage niet uitgezonden. Nou, daar kreeg hij zo oh. vreselijk tabak van... dat hij met zijn team jonge onderzoekers is opgestapt... en vorig jaar een eigen blaadje is begonnen. Dat heet Hot Doc, Hot Document. En uh, daar is hij met 6.000 euro slechts uh, mee aan de gang gegaan. En uh, hij begon meteen met het publiceren van allerlei bankschandalen. Oh. Dus het was niet zo heel gek dat een tipgever die Lagarde lijst... aan hem heeft gegeven. Ja, ja. Dus die lag opeens in een envelop op de deur. Maar nou, toen heeft hij natuurlijk een paar weken erover gedaan... om te kijken of die lijst wel echt was. En die heeft hij toen in september gepubliceerd. Nou ja, en binnen een uur na publicatie werd hij al gearresteerd. En dat, okay. dat gebeurt in Griekenland verder nooit, ik bedoel... afschending hele... van privacy? Ja, schending van Officieel privacy. En toen is dan, hij met ja. door snelrecht berecht, dus hij is meteen de volgende dag vrijgesproken. En toen is er iets gebeurd wat in de geschiedenis van de Griekse rechtspraak... nog nooit eerder is uh, voorgekomen. Toen heeft de officier van justitie die vrijspraak gewoon niet erkend. Met als gevolg dat hij nu overmorgen aanstaande maandag... weer voor de rechter staat. Een officier van justitie kan toch gewoon in hoger beroep? Ja, ja, nou nee, niet als je met, met snelrecht, recht, oh. uh, voor de, in dit geval niet. Maar hij heeft gewoon gezegd: uh, uh, uh, ik erken dit niet. Hij, hij was gewoon echt helemaal vrijgesproken. En het is ook geen ogenbroek, het wordt gewoon opnieuw gedaan. Kan de technieken wat schelen? En ja, en dit. Kijk, je moet je voorstellen. je druk over. Die Lagarde-lijsten die hij gepubliceerd heeft, uh, behalve dat daar mensen op staan die onschuldig zijn, laat ik dat ook even stellen, staan, oh, daar staan ook namen van oud-ministers, ministers, familie van ministers, staatssecretarissen. Dat zijn dus de mensen die op dit moment tegen de Grieken zeggen... je moet heel veel belasting betalen, je moet 50% van je salaris inleveren. En diezelfde mensen die hebben bankrekening bij een Zwitserse bank... en betalen geen belasting. Ja, dat is wel een soort mes in het Griekse hart steken... en dan enorm ronddraaien. Dus uh, deze kostelsvaksefanisch is enorm... Populair. Hij heeft 120.000 volgers op Twitter of zoiets in Griekenland. Dat is echt heel veel. En ja, ik sprak hem drie weken geleden. En hij zei mij, ja, als ik nu veroordeeld word, aanstaande maandag... Um, dan ga ik niet mijn straffen afkopen, want dat kan in Griekenland. Hè. Tot, tot bepaalde tijd kan je gewoon een geldbedrag geven... en dan hoef je de gevangenis niet in. En hij uh, verklaarde, dan ga ik gewoon de gevangenis in... en dan ga ik vanuit de gevangenis een volksopstand organiseren. En uh, heeft dat enige kans van slagen? Want ik kan me ook voorstellen dat de, de Grieken... Ja, uh, misschien veel drukker bezig zijn met dat uh, malle sorry van het IMF... Hè? Deze ja, nou, week, dat, dat is dat, is dat, dat komt niet iets waar ze veel kwaaier over zijn? moet uitleggen, dat sorry van het IMF. Ja, um, nou, misschien hebben we toch uh, iets te veel bezuinigd... op de Griekse economie, toch? Dat was het. Ja, ik moet jullie eerlijk zeggen, mij uh, zelf verbaast het me niet. Ik heb hier vele malen gezeten en dit, uh, gezegd dat ja. dat zo was. Ja. Dus, maar het is heel fijn dat het IMF nu met een mea culpa komt. Ja, het IMF heeft gezegd, we hebben verkeerde berekeningen gedaan. Dat is natuurlijk nogal wat, want al die bezuinigingsmaatregelen... zijn op grond van die berekeningen... Nee. Van de IMF getroffen. Dus um, het is heel mooi dat dit samenvalt... met uh, de, de rechtszaak van Kostas Vaksifanis. Overigens wordt die Kostas Vaksifanis... echt op alle mogelijke manieren dwars gezeten... en zwart gemaakt door uh, de Griekse overheid. Um, hij wordt gevolgd, er wordt bij hem ingebroken... er worden documenten van hem gestolen. Toen ik hem sprak, moet je je voorstellen... Kreeg niet een adres waar ik hem kon vinden. Nee, ik kreeg een adres waar de taxichauffeur mij moest afzetten. En ik kwam in een soort bouwput terecht. In het midden of nowhere aan de outskirts van Athene. En dan moest ik tien minuten wachten. En dan werd ik opgehaald door een jongen. En via allerlei kleine sluiproutes enzovoort... kwam ik bij een hele grote ijzeren deur en een ijzeren hek. En dan moest een code ingetikt worden. En achter die ijzeren deur... Zat de redactie van Costas Vaxevanis, die inmiddels bewaakt wordt door vier herdershonden en bewakingscamera's, Want dat wil je allemaal niet weten. Uh, en daar... jij had niet het gevoel, ze zijn hier gek geworden? De, die, die mensen van Costas Vaxevanis? Ja? Nee, dus nee, nee, nee, absoluut niet. Dus geen achtervolgingswaanzin? Nee, absoluut niet. Ze hebben uh, zeven maanden onderzoek gedaan naar wat. De, dus zijn eigen team heeft onderzoek gedaan naar. Uh, op welke manier hij wordt zwart gemaakt. Een, een ingewikkeld verhaal, maar toen hij met zijn eerste publicatie kwam in uh, mei 2012, precies een jaar geleden, ging dat om een enorm bankschandaal. Nou, de volgende dag zijn er valse betalingsbewijzen in omloop gebracht. Die werden getoond op internet en andere kranten hebben die gepubliceerd met valse handtekeningen van hem als zou hij betaald worden door de Griekse geheime dienst. Nu is, staat de Griekse geheime dienst in een heel erg slecht daglicht. en uh, dat is een soort een soort roddel die altijd werkt in Griekenland. Als er wordt gezegd, oh, maar hij wordt betaald door de Griekse geheime dienst... dan ben je volkomen ongeloofwaardig. Dat was een manier om hem ongeloofwaardig te maken. En wat gebeurde er na het gedoe met de um, Lagarde-lijst? Is er een vrouw bij hem gekomen en die heeft gezegd... ik ben degene die jouw handtekening heeft vervalst. En ik ben opgedragen door een, een, uh, ja, een, een, een paar mensen... die inderdaad van de Griekse geheime dienst zijn en die los zijn geweekt van die geheime diensten... en zelf aan het opereren zijn in opdracht van een bankier. En dat niet alleen, maar er zijn huurmoordenaars van Macedonië... die zitten achter je aan en ze hebben het op je leven gemunt. Nou, Hij heeft een heel dossier met de meest onwaarschijnlijke anekdotes. Als je dat leest, dan denk je echt... die man die is een heel slechte Amerikaanse B-film terechtgekomen. Maar het is gewoon allemaal waar. Ze hebben dus die kroongetuigen, die vrouw die naar voren is gekomen... die bang is geworden, want die zei... Nou, die Handtekeningen vervalsen, oké. Okay. Ik ben heel arm, ik had geld nodig, dat wilde ik nog wel doen. Maar meedoen aan een plan beramen om jouw... Uh te vermoorden, dat wilde ik niet meer. Die vrouw die zit ondergedoken. Het dossier ligt bij de Griekse officier van justitie. Want dit gaat allemaal dus maandag langskomen, dit hele verhaal. Nou, dat mag ik hopen, dat hij de kans krijgt om dat te vertellen. Maar uh, het is wel heel erg raar dat de Griekse overheid geen enkele poging heeft gedaan om deze man bescherming te bieden. Maar is het nog niet nog vreemder, want die Griekse overheid heeft er toch belang bij, als simpelweg voor het innen van die belastingen en het innen van al die gelden die ontrokken zijn, om hieraan uh, gewoon mee te werken. Dat zou je zeggen. Ja. Maar die lijst staat vol met namen van politici van oh. diezelfde overheid. Dus, uh, ja, hebben, dus de minister van uh, Ontwikkelingssamenwerking... voor zover mogelijk in Griekenland... Uh, die, uh, die, die, die, die, die komt op zo'n lijst voor. Ik bedoel je uh, dat soort dingen? Ja, de ja, ja, ja. Nou, staatssecretaris dat wil je niet weten. Oud-ministers van Financiën, oud-ministers van Economie. By the way, op dit moment... Uh, wordt minister Papan Constantinou, de vorige minister van Financiën... die die lijst heeft zoekgemaakt, uh, uh, onderzocht door een parlementaire enquête. Dat is een, een instrument dat in Griekenland zelden tot nooit wordt ingezet. Uh, want wat blijkt ook nog eens een keer... Uh, toen die Lagarde-lijst door Costas Vaxevanis is gepubliceerd... en toen kwam niemand ermee onderuit, dat was gewoon ja. openbaar... Toen, zijn, uh, toen is er een delegatie van het Griekse ministerie van Financiën... met die lijst naar Parijs gegaan... Gaan, om te kijken of die lijst wel klopte en wat bleek. Op de originele lijst in Parijs stonden drie namen... die op de lijst die gepubliceerd is in het blaadje van Kostas Vaksevanis niet stonden. En dat waren familieleden van diezelfde minister-papa Constantinou. Dus nu is een onderzoek naar... A, ah, hoe heeft die man twee jaar lang die, wij, die lijst kwijt kunnen maken? En hoe komt het, toen die eindelijk gepubliceerd was... dat nou net de drie familieleden van hem ontbraken? Er is ooit eens een keer een gerucht geweest dat de democratie in Griekenland uitgevonden is. Ja. Daar, um, die Kostas Vaxevanis heeft ook echt een pleidooi voor uh, uh, het behoud van de democratie. En hij, hij uh, drukt voortdurend zijn zorgen uit in de New York Times, in de Zuid-Duitse Algemijnen. Uh, Frankfurter in de Zuid-Duitse Zeitung en in de Liberatie. Want hij wordt enorm gesteund door de buitenlandse pers. Want de Griekse pers zwijgt hem dood. Hij heeft ook vorig jaar twee ongelooflijk belangrijke internationale prijzen gekregen. Geen Griekse krant die daarover gerept heeft. Terwijl de Grieken, de als ze zijn, er altijd als de eerste bij zijn. Ja, maar je hebt toch ook om wel te zeggen, een... we hebben een prijs gehad voor dit of Is dat. Is er geen enkele krant die, die hem steunt? Hem... Hem steunt. Nee. Want jij ja, zei, heeft ook even bij heel veel kranten nee, gewerkt. Ik, ik zat tegenover die man in zijn Bastillon en ik keek hem aan en ik vroeg, door wat voel jij je op dit moment het meest bedreigd? En ik dacht dat hij zou zeggen, uh, weer drie mannen in mijn tuin met een geweer. Of de, mijn dochter. En toen, zei uh, die die... Kan niet, en toen zei hij, nee, mijn grootste bedreiging op dit moment... is de stilte van de overige Griekse pers. Er is geen groter gevaar voor een onderzoeksjournalist... dan doodgezwegen worden door je eigen collega's. Waar was... moet dat nou, nou dan een soort tegenkracht überhaupt nog geformeerd worden. Want als ik dit zo hoor, dan is het gewoon een kansloos uh, iets. Dan is er maandag gewoon een kort geding. Dat gaat uh, 22 minuten duren en dan zijn we klaar. Ja, maar dan gaat er wel wat gebeuren in Griekenland. Kijk, die Grieken die zijn natuurlijk woedend dat diezelfde mensen... die tegen hen zeggen, lever 50% van je salaris in... en licht krom met nieuwe extra belastingen... geld wegsluizen naar het buitenland. Dus... Als Kostas is die de moed heeft gehad om dit openbaar te maken... nu in de gevangenis komt... nou, ik denk ja. dat een heleboel Grieken dan ongelooflijk boos worden. Maar dat werkt toch alleen als je echt werkelijk de steun van de media hebt... om daarover te rapporteren? Nee, uh, uh, uh, hij is heel erg populair op social media. Dat okay. Zijn, zijn bastiljon is ook social media. Hij wordt over de hele wereld gesteund op Facebook en Twitter. Maar in Griekenland en, ook. In Griekenland ook. In Griekenland ook. Want je zegt hier, die Grieken die zijn er na zes jaar recessie... zijn ze er slecht aan toe, ze zijn boos. De Griekse economie is dood. Dat land is naar de knoppen. Het is echt vreselijk. Daar is spraken van een humanitaire catastrofe, daar weet men in Nederland heel weinig van. Maar uh, ik overdrijf echt niet. En uh, dat zegt die Kostas is ook. Een land dat zo kapot is gemaakt door die politie. Het is de taak van de journalistiek om... De macht te controleren en misstanden aan het licht te brengen. En dat gebeurt niet in Griekenland. Want overheid en journalistiek zijn in Griekenland helemaal met elkaar vervlochten. En uh, dat, dus, dus die, die, die derde, die vierde pijler van de democratie die functioneert niet in Griekenland. En hij. hij ja, uh, is een roepende in de woestijn. Maar hij krijgt wel veel uh, volgers. En die Lagarde lijst, ja, dat was wel een ongelofelijke scoop. Waardoor en, hij de harten van veel Grieken heeft gewonnen. En als hij wordt veroordeeld, gaat hij dan, dan gaat hij de gevangenis in? Hij hè? heeft gezegd, ja. dan ga ja. ik de gevangenis in. Ik koop mijn straf niet af. Ja. Dat weiger ik. En wacht maar wat er dan gaat gebeuren. Ja, want is de zeg je dat is een publiciteitsstunt? Of, of het valt hem dat? Toch wel in hem te prijzen? Nee, volgens mij. Ik heb die man. Uh, uh, van dichtbij meegemaakt. En ik heb hem. Want dat, natuurlijk dacht ik ook. Hè, wauw, wat een publiciteitsstunt. Uh, dat kan. En, en, en mensen die tegen hem zijn. die zeggen dat natuurlijk ook. Ja. Maar zo kwam hij zo niet op mij over. Die man die, die ziet er. Uh, ja, een, een, hij, hij heeft iets verlegens, maar hij is heel erg gepassioneerd met zijn vak bezig. En hij... Uh... Is hij een oude man of een jonge man? Nee, hij is, van de, de is drie jaar uh, ouder dan ik. Dus 46. Uh, Haha, dank je, schat. <laughs> Nee, nee, goed. Maar hij is dus populair. Dus het is eigenlijk heel benieuwd. Is het spannend nog? Ja, ik vind het heel erg spannend. En uh, de, de, in Nederland is er nog weinig over deze man verteld en geschreven. Uh, terwijl in Frankrijk en in Engeland en Amerika hij uh, echt op de voet ah. wordt gevolgd door de media daar. Um, maar deze man die kan heel veel veroorzaken. Ik mag hopen dat de Griekse overheid zo slim is om hem niet in de gevangenis te doen. Aan de andere kant zou je ja. bijna zeggen: laten we hem het het maar de boel uitlokken. Ja. Dan breekt de pleuris wel ja. uit en dat is dan misschien beter. Goed, nou, in ieder geval we hebben we aan die onbekendheid uh, nu iets gedaan dankzij jou. Dankjewel. Ingeborg Beugelt ging dus over de journalist Kostas Vaksevanis. Maandag is zijn proces. Afgelopen woensdag werd bekend dat IKEA-oprichter Ingvar Kamprad... na 70 jaar afscheid neemt van zijn bedrijf... stapte hij al jaren geleden uit de directie. Nu verlaat hij ook het bestuur. Als zijn opvolger heeft hij zijn jongste zoon aangewezen. Ingvar Kamprad bouwde IKEA uit tot de grootste meubelketen ter wereld... met 280 vestigingen in 41 landen. En zijn vermogen wordt op dit ogenblik geschat op 30 miljard euro. Maar... Ondanks dat noemt hij zichzelf de meest doodnormale man van Zweden. Met simpele kleren, een oude Volvo en naar verluid ook een behoorlijk drankprobleem. Over het ontstaan van IKEA, haar oprichter en het succes gaan we praten met merken deskundige Paul Moers. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hij heeft IKEA groot gemaakt. Een hele bijzondere man. Ja, dat kun je wel zeggen, een heel bijzonder man. Kijk, hij is ooit in zijn jeugd begonnen met het verhandelen van lucifers. Nou, dat schoot op een gegeven moment niet op. Toen uh, begon hij heel voorzichtig in meubeltjes uh, te handelen. En toen kreeg hij van zijn vader uh, een, een, een, op een gegeven moment een flink bedrag toen hij uh, afgestudeerd was. Uh, en daar is hij eigenlijk mee begonnen. En uh, toen werd het interessant, want uh, dat was eigenlijk zo'n succes... dat zijn concurrenten ervoor gingen zorgen dat zijn leveranciers niet meer leverden. Ja, en dan is het buurman een list. En toen is hij eigenlijk op het idee gekomen om een heel eigen stijl te gaan ontwikkelen. Toen is hij op die platte pakketten gekomen. En dus ook bij totaal andere leveranciers. En dat heeft hem de kans gegeven om door te zetten. En met platte pakketten? pakketten bedoel je, dingen die je zelf in elkaar e moet zetten. Ja, hij dacht dat is allemaal zo ingewikkeld, dat je show met al die meubels... en al die tafels en al die kassen, en eigenlijk transporteer je lucht. Dus zijn eerste idee was, als ik nou uh, dat eens uit elkaar haal... dan ben ik die lucht al kwijt, dus dat geld kan ik teruggeven aan de klanten. Ja, als ik dan ook nog eens aan ze ga vragen van... joh, pak het zelf uit de rekken, dan hoeven we dat ook niet meer te betalen. Als ik dan ook nog eens vraag, joh, zet het zelf in elkaar... Uh, dan hebben we weer extra geld verdiend en ook dat geven we terug aan de klanten. Ja, en had hij toen meteen bedacht dat het wel altijd handig is... Om dan voldoende schroeven en het goede uh, beugeltje erbij te doen. Ja, maar ja, dat was in het begin volgens mij een probleem. Dat was in het begin wel een probleem, maar vergeet even niet. Hè. Jaarlijks komen er 655 miljoen mensen over de vloer. En uh, Ikea is wat dat betreft natuurlijk uh, enorm uh, vooruit gegaan. Het, het interessante van het bedrijf is nu dat uh, ja, ze hebben ook een missie... Hè? een beter dagelijks bestaan voor iedereen. En dan zie je dat hun merkbelof ja, is... Uh, affordable quality... Uh, uh, uh, uh, ja, affordable quality. Quality uh, design. He, en dat is wat ze leveren. En ze hebben eigenlijk design gedemocratiseerd. Want het design wat ze maken is eigenlijk bedoeld voor de middenklasse die daarin geïnteresseerd is. En dat hebben ze volkomen bereikbaar gemaakt. Ja. Nou, zegt hij dus zelf: Ik ben de, de meeste doodnormale uh, man van Zweden. Uh, is hij dat ook? Nou ja, je ziet hem eigenlijk de, de, met de relatief, de Volvo, relatief en weinig. Is ja. Ja, nou ja, uh, maar kijk, uh, het grappige is, de man zelf is altijd een voorbeeld geweest. geweest. Als hij in een vliegtuig zit en dan gaat uh, naar een van zijn vestigingen, neemt hij altijd een huurauto. Maar dan zit hij in het vliegtuig, zit hij er uit te knippen, uit het uh, InFlight Magazine, want dan krijgt hij kortingen op zijn auto's. Ja, heeft ja, hij ja, die... die man die heeft het begrepen. En uh, als je dan kijkt naar zo'n man, maar dan is komt hij... Echt hij... Zo, of is dat nee, het hij echt zo? Nee, hij is ook oh, echt ja, ja. zo. Maar dan komt het idee ook van, wij ontwerpen de price tag first, hè. Dus dat is wat ze zeggen. Dus het prijskaartje wordt als eerste ontworpen. En dan wordt pas het product gemaakt. Maar nou, dat is wel bijzonder. Maar hoe zit want... het met dat drankprobleem? Ja. Wou ik ook nog heel even weten, ja. sorry. Heeft u dat ook of is dat ook maar een soort. Nou, dat, dat zou, zou dat leuk best kunnen. Nou ja, noem mij degene die de fles uh, überhaupt laat staan. Maar uh, ja, uh, uh, hij zal ongetwijfeld uh, misschien niet zoveel uh, gedronken hebben. Maar uh, ik, ik geloof niet dat die lam heel de dag over de straat nou ja, loopt. Dan of zo je is je toch, toch niet. dat je 87ste vol, denk ik. Nee, met dan, een, met hij een blijft een het bedrijf maar besturen en dat doet hij op een vreselijk goede manier. Maar bedenk wel, we, we maken een van de grootste uh, crisissen mee die er ooit geweest zijn. En Ikea blijft maar doorgroeien. En, en dat doen ze ook door hun dienstbaarheid heel goed neer te zetten. Want als je naar de dienstbare factoren kijkt... nou, de ballenbak is het meest simpele. He, ja, je wil even van je kleintjes af, want dan kun je rustig winkelen. Wil je een keuken ontwerpen? Dan ga je naar een keukenmoduletje toe op internet. Je gaat het lekker ontwerpen. Wil je een maaltijd? IKEA zegt, joh, we hebben wat zat aan je verdiend. Wij bieden die maaltijd gewoon voor 4,95 aan. Daar doen we niet moeilijk over. Dus als je een meetlintje wilt zoeken... wie heeft er een meetlintje bij in IKEA? Nou, daar hangen duizenden papieren meetlintjes. Het is allemaal misschien wat truttig, het is allemaal misschien wat simpel... maar het is wel heel effectief en het is heel goedkoop. Maar wat bijzonder is, je zei net, de price tag wordt dus als eerste ontworpen. Ja. Het is uh, relatief gezien goedkoop. Hoe hou je dan toch in godsnaam 30 miljard over? Nou ja, ze hebben, het bedrijf heeft overigens een 27 miljard omzet... en maakt maar liefst 3,5 miljard winst. Hè? Dus meer dan 10 procent. dat is bizar. Ja, dus als je bedenkt, maar dat is toch heel hoog voor ja, er, zeker ja, in de middenstand? Dat is, dat is, dat is gigantisch. Ja. Ik denk dat er heel veel bedrijven met grote jaloezie kijken van... Nou, nou, zo'n winst zou ik ook wel willen hebben. V&D en Albert Heijn hebben een marge van hooguit 2 procent. Nee, dat is allemaal super marginaal. Dus dit is gewoon heel knap gedaan. Dus het interessante is, ze geven ook aan de mensen... in de vorm van betaalbare prijzen... Maar ja, er blijft natuurlijk genoeg aan de strijkstok hangen. En dat hebben ze ook wel nodig, want ze investeren bij het leven. Ze testen ook alle producten tot in de treuren uit. En dat is natuurlijk gewoon heel knap. Nou, even wat anders, want die, die lofzang op Ikea... Uh, dat is allemaal mooi en aardig. Maar ze hebben toch ook wel de nodige kritiek gehad in de loop der jaren. Ze zouden onder andere hun producten gemaakt hebben... met behulp van kinderarbeid. Wat natuurlijk niet denkbeeldig is als je naar die lage prijzen kijkt. Nu is het wel weer wat stil uh, geworden uh, rondom dit thema. Hoe gaan zij en wat hebben ze ook nog gedaan... De, in de catalogus voor Saudi-Arabië de vrouwen weggeretoucheerd. Uh, Ik bedoel, er waren af en toe wel dingen... De, de, waardoor ze toch iets, iets minder positief... Uh, ja, hoge, hoge boom, bomen komen. vangen natuurlijk altijd uh, veel wind. Maar hoe maar gaan maar ze vergeet... daarmee om met dat nou ja, ze zijn een aantal jaren geleden... ze, ze doen twee dingen heel erg mooi. Ze, ze zijn heel erg op het milieu in aan het zetten. Dus dat is echt interessant. Ze willen echt in 2020 moet Ikea energie neutraal zijn. Dat is het eerste wat ze aan het doen zijn. Ze zijn enorme windmolenparken aan het uh, neerzetten, dus uh, dat is heel knap. Maar ten tweede wat ze hebben is de Ikea Foundation. Uh, en die Ikea Foundation probeert echt mensen verder te helpen in de wereld. Dus uh, wat dat betreft proberen ze ook aan goede doelen te kijken. Maar en okay, te... hoe kregen ze dan destijds om met die kritiek dat ze uh, met kinderarbeid zouden werken? Nou ja, ik denk dat dit heel veel bedrijven is overkomen. En dat is hartstikke fout. En dat is eigenlijk ook het mooie aan het huidige tijdsbeeld. Hè. Dat straks werd ook al even social media genoemd je wil dit soort kritiek niet meer over je heen hebben. We hebben nou laatst die ramp in Bangladesh gezien, waar H&M onder andere bij nee, betrokken was. En hebben ze wat, toen een boetekleed aangetrokken? Of weet u dat niet meer? Ja, daar hebben ze wel degelijk oh, wat, wel. wat okay. mee gedaan. en ze proberen wat dat betreft de sociale factor in het bedrijf ook verder en verder te verhogen. Ze, ze, ze willen niet alleen goed zijn voor het eigen personeel... maar ook voor de mensen die voor ze werken. Hè? En, en, ja. en die de leveranciers zijn. Als opvolger is de jongste zoon uh, benoemd. Ja, drie zoons zelfs. Je je was, je is, ik zeg ja, net, het ja, is net een sprookje. En dat de jongste gaat dan met ja. het mooie meisje... in dit geval met het bedrijf strijken. De andere twee werken er wel, maar de jongste is de baas geworden. Ja, de, er moet er eentje de, de baas uh, zijn. Ja. Dus ja, dat is altijd interessant als zonen het gaan opvolgen. Want zij waren tot nu toe non-executive. Dus ze waren niet met uitvoering bezig. Uh, het zijn wel mensen die inmiddels dik in de veertig zijn, dus uh, wat dat betreft wel wat ervaring hebben opgedaan. En je moet niet vergeten, die cultuur van Ikea is dramatisch sterk. Uh, dat gaan uh, drie uh, zonen niet even op zijn kop zetten. En die zullen dat ook zeker niet even veranderen. Die cultuur is heel krachtig en die blijven ze doorzetten. Maar luister, Eetig die zonen krijgen... Waarom... Oh, sorry. Ja, ja enig idee van dit nooit winnen, geloof ik. gekopieerd is... Want, IKEA? Ja. Oh, er zijn wel degelijk pogingen gedaan uh, om het uh, te kopiëren. Hè? Je hebt in Denemarken ook een organisatie die, die dit probeert te doen. Maar ja, hier zie je weer uh, het First Movers uh, Advantage. Zij uh, zijn als eerste hebben die beweging gemaakt. En vooral, ze zitten zo strak in de leer. Hè? Dus dat merk, hun, uh, hun merkwaarde vind ik ook zo mooi. Hè? Eenvoud, betaalbaarheid, inspiratie, verrassing en eerlijkheid. Maar luister, dus, natuurlijk ze dat neerzetten. Er zijn ook mensen die willen uh, nog niet dood in de IKEA gevonden worden. Ja, dat vind ik altijd komisch. Omdat uh, die mensen die dat roepen, als je in hun eigen huis komt... dan is het altijd... Kijk, nou, ik, ik zie daar een IKEA-tafeltje. Dus iedereen uh, een aantal mensen hebben er commentaar op. Maar ga zonder nee, maar het, ze naartoe. Het is voor sommige mensen ook een beetje... Het staat het een beetje gelijk aan. Een, goed, nou, een beetje goedkope. Ja, maar dat is eigenlijk ja, wel thema. Gewoon rotzooi af en toe Doe wat ze verkopen. Nou, het is beslist geen rotzooi. Dat is echt absoluut geen rotzooi. Maar uh, het staat niet voor uh, enorme kwaliteit, nee. kom zeggen. Nou, uh, je zult er versteld over staan uh, hoeveel jaar uh, Ikea je garantie durft te geven. Je moet van de grij keuken kopen. Nou, ik heb toevallig net twee studerende dochters. net twee, net twee keukens ja. aan moeten schaffen. En uh, die lui geven er rustig twintig jaar garantie op. En ja, ja. Uh, dat is echt ja. heel erg frappant. Dus zeker vroeger waren er kwaliteitsissues, dat klopt ook. Maar uh, dat is inmiddels helemaal voorbij. Nou, nee, dat ze, is niet waar. Ik heb stoelen die uit elkaar vallen. Tafels waar je twee jaar een nieuwe moet kopen. Dat is gewoon niet waar. Nou ja, ik, ik ben er je niet moet, je. moet een voor. Vooral in elkaar Ik denk wel dat die twee keukens voor de dochters inmiddels gratis zijn. Hoor. Dat is wel geregeld. Uh, dat gaan ze nu betalen, uh, denk je. Okay. Hey, even nog over die drie zoons. Want denk ik denk nou, dat is een, echt een, een prachtig scenario. Dat daar de pleuris gaat uitbreken. Tussen die drie jongens, toch? Ja, nou ja, je hebt dat ooit een keer bij Aldi gehad, hè? Toen kreeg je al die Noord en al die Zuid. Ja. Twee broers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Erg grappig. Ja. En, nou ja, Ik neem aan dat... Uh, Zoiets gaat hier ook gebeuren. Dat blijft natuurlijk, natuurlijk altijd een gok als er familieleden in een bedrijf zitten. Uh, maar ik denk dat het in dit geval wel mee zal vallen. Zeker omdat er één benoemd is als uh, de topman. Dus uh, die veten is dan onmiddellijk uh, geslecht. Ja. Dus ik denk dat dat uh, reuze mee zal vallen. We zullen zien. Er ligt een boek voor jou. Je hebt, uh, binnenkort komt er een nieuw boek van je uit. Dienstbaar zijn is dus het nieuwe goud. Of dat ook iets... Zit er nog een link tussen? Ja, nou, er zit zeker een link tussen. Omdat uh, dienstbaar zijn... We leven in een wereld van horkerigheid. Uh, overal om je heen. Als je naar restaurants gaat, naar winkels, naar kabelbedrijven... naar banken, verzekeraars... Uh, mensen worden er niet gelukkig van. En uh, Ik heb dit boek juist geschreven... om te laten zien dat er bedrijven zijn... die juist in deze tijd, als ze dienstbaar willen zijn... het verschil kunnen maken. En bijvoorbeeld een IKEA of een ANWB of een avero Achmea, horen daar ook heel nadrukkelijk bij... Is die horkerigheid niet een heel erg Nederlands product ook? Uh, het is in Nederland wel wat uh, erger. Hè? Zelfs als je in Duitsland komt, word je in winkels al uh, vriendelijker behandeld. Maar juist in deze tijden, waarin wil je de goedkoopste in prijs zijn... Uh, dat is ontzettend moeilijk, er is altijd iemand uh, goedkoper dan jij... wil je het beste in het product zijn, iemand kopieert het binnen de kosten keren. Dus die customer intimacy, die klantgerichtheid... omzetten naar dienstbaarheid, naar echt activiteit... dat gaat denk ik uh, heel erg belangrijk, uh, belangrijk worden. En ik denk dat juist in deze economische situatie... waarin mensen en bedrijven en winkels het zo moeilijk hebben, zou juist die dienstbaarheid is vooropzetten... met die dienstbaarheid het verschil maken. Het zou echt kunnen zijn dat je gewoon een veel betere business uh, gaat, uh, gaat draaien. Oké, okay. binnenkort komt dat uit, hè? Het uh, boek komt in september uit, maar het is oh. nu al verkrijgbaar bij retaildenkers.nl. Oké, okay. goed. U hoorde, merkendeskundige Paul Moes. dus. Het ging over IKEA na aanleiding van het aangekondigde afscheid... van de oprichter van Ingvar Kamprad. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 For you're my eyes, pride, my fantastic form. Only a mother Only a mother would understand Ooh. To the strongest kids I will ever know Yeah. You're my sunlight on a rainy day yeah. My falling stars when I'm far away It's five in the morning You're the ones that teach me life Alban Sad Sing Along Songs van Anouk. Only a mother. De schrik van het Westen, zo wordt de grootste kanshebber... bij de Iraanse presidentsverkiezingen, Saeed Jalili, omschreven. Hij is de meest uitgesproken figuur onder de acht kandidaten... die van de Raad van Hoeders mogen deelnemen. De verkiezingen zijn de eerste sinds 2009... toen protesten tegen verkiezingsfraude uitgroeiden... tot een langdurige opstand tegen het regime... en een roep om meer democratie. De onlusten werden toen bloedig de kop ingedrukt... en de leiders van de Groene Revolutie staan nog steeds onder huisarrest. Met Politicoloog Pyman Jafari, die speciaal vandaag een groen truitje heeft aangetrokken. <lacht> en dat uh, ja, kunt u zien op de webcam als u dat <lacht> leuk vindt. En journalist Mina Sada, die praten wij over de komende verkiezingen en de mogelijke gevolgen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Nou, jullie zitten er nog vrolijk bij. <lacht> komende vrijdag mag de bevolking van Iran dus naar de stembus. Uh, ik, ik weet niet hoe goed jullie de stemming peilen en uh, wat, wat, wat, wat, wat voor contact jullie nog hebben. Maar heb je het idee dat er sprake is van verkiezingskoorts, uh, Pijman? Uh, niet als je het vergelijkt met vier jaar geleden. Uh, uh, dat komt omdat sowieso de verkiezingsdebatten uh, veel uh, voorzichtiger zijn. Uh, er zijn geen één-op-één-debatten. De acht mannen moeten naast elkaar zitten... en de eerste bijeenkomst was een beetje multiple choice. En de twee andere bijeenkomsten konden ze ook nog echt op elkaar ingaan. En vier jaar geleden had je echt verkiezingskorts. Mensen hadden het gevoel van... Uh, ja, we kunnen ergens. De, er ja. valt iets te kiezen. Er was een festivalstemming op straat... Uh, en verkiezingscampagnes in Iran zijn sowieso kort, hè? dat duurt drie weken. Ah, ja. uh, maar ik moet zeggen dat het in de afgelopen dagen wel spannender begint te worden. Nou ja, je zegt al acht kandidaten, er waren er aanvankelijk 860, heb ik begrepen. Hoe, uh -huh. hoe zijn ze die raad van hoeders, hoe hebben die die acht kandidaten uh, uiteindelijk geselecteerd? Nou, de raad van hoeders moet je zien als de filter. Hè? Dus daar uh, komen mensen ofwel doorheen of niet. Op basis van hun uh, credentials zijn ze loyaal genoeg uh, aan het systeem. Ook als dus de marges worden daarin bepaald. Um, dus heel veel mensen vallen daar af. En dit moeten mannen zijn van uh, politiek gewicht. Hm. Nou, die grootste kanshebber, zei ik al, is die 47-jarige Saeed Jalili... die ook de onderhandelingen leidde met het Westen over het Iraanse nucleaire programma. Wat, wat voor man is dat, uh, Mina? Het is een heel uh, onbekende iemand eigenlijk in vergelijking met andere kandidaten. Uh, die zat ook in uh, onderhandelingen, nucleaire onderhandelingen ja. uh, met Ahmadinejad. Dus uh, hij wordt eigenlijk gezien als een gezicht van uh, nucleaire uh, onderhandelingen met het Westen. En daarin heeft hij een heel uh, hardline um, uh, houding. Um, dus ook in de kamp van Ahmadinejad. Hij wordt uh, als tweede Ahmadinejad uh, genoemd. Uh, omdat hij ook uh, zou dezelfde lijn uh, uh, voortzetten. Uit, uit de verhalen en uit de portretten blijkt een beetje zo'n verhaal. van Die man deed wel de nucleaire onderhandelingen. Het grote voordeel was dat hij niets van nucleaire uh, dingen wist. Ja. En dat hij maar één <laughs> ding wist, namelijk dat hij nee kon zeggen. Ja, en dat is in ieder geval voor uh, aanhangers van geestelijke Leider is dat uh, al genoeg ja. om uh, tegen de westen te zijn. Uh, en, daar... en daar word je dus kindelijk ja. populair mee? Ja, ja voor sommigen wel. Deelt. Ja, Voor sommigen wel. En uh, ik moet zeggen dat bij het eerste debat, hij was de enige die heel uh, weinig aan het woord kwam. Ja. En hij zei niks. Dus uh, als je de reacties. Maar dan word je dus de... populair de... Ja, mee. Ja. Het <laughs> sociale netwerk uh, volgt dan. Uh, Iemand zegt ja, misschien moeten wij hem kiezen, want hij, hij heeft niks beloofd. Terwijl die anderen iets beloven en nooit uh, zou die beloftes uitkomen. Ja. Uh, ik begreep dat er ook twee meer hervormingsgezinde kandidaten zijn: Hassan Rouhani en Mohammed Reza Aref. Hey, ja. hoe, li hoe liberaal ja. zijn die? Nou, daarom zei ik dat het toch wel een beetje spannend ja. begint te worden. Want uh, beide hebben eigenlijk behoorlijk tegen de zere schenen van Ayatollah Khamenei aangeschopt in de verkiezingsdebatten. Door een beetje de rode lijn zeg maar, op te zoeken, door te zeggen van. Uh, uh, Moussavi en Karoubi... Uh, moeten eigenlijk, als wij president worden... Uh, heffen we hun huisarrest op. Of de politieke gevangenen. Uh, er moet meer vrijheid komen. Dus je ziet dat ze... Uh, proberen uh, in die vijver te vissen. Dus de, de stemmers van de Groene Beweging, uh, dat die op hun gaan stemmen. Um, dat, dat zoeken we ze heel erg op. En overigens wil ik wel noteren, van kijk wordt heel vaak gezegd... Jalili is uh, uh, populair of is de meeste nee. hebben. Dat moet ik nog zien. En dingen zijn in Iran echt altijd veel ingewikkelder dan het eruit ziet. Ik geloof het onmiddellijk. Uh, gisteren bijvoorbeeld bij het debat zag je juist een uh, flinke discussie tussen Jalili... En een andere uh, man, de hoofdadviseur van uh, Gamanei op het buitenlandse beleid... Uh, Velayati, die minister van Buitenlandse Zaken is geweest... juist over dat nucleaire dossier. En beide zijn eigenlijk heel erg loyaal aan uh, Gamanei, maar toch maakten ze onderling ruzie. Dus zelfs binnen die beperkte marges zie je dat er uh, verschillen zijn... En, en, en debatten Is er van die tegenbeweging, die Groene Revolutie... is daar eigenlijk nog iets van over? Of is dat helemaal verdwenen? Ja, onder de oppervlak. Kijk, uh, om te beginnen, mensen durven natuurlijk niet de straat op... Uh, door de ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan. Uh, er is verdeeldheid binnen de beweging. De, de, de figuren zitten onder een huisarrest. Uh, maar de stemming is er. Uh, alleen, wat, je, wat ik nu merk als ik met mensen praat, is dat er... Ja, uh, uh, moeheid is in plaats van... Kan je wel via internet hierover praten of niet in Iran? Sommige websites van de kandidaten waren uh, zelfs gefilterd uh, vorige week. En uh, over de stemming van de bevolking... er zijn ook heel veel jongeren die vier jaar geleden meededen uh, met campagnes. Nu zitten thuis. Um, toen werden uh, allemaal uh, vrijwilligers ingezet. Nu bieden ze zo'n 130.000 toeman. Dat is ongeveer 20 euro per dag... Om mee te doen, om mensen mee te krijgen om, uh, voor de campagnes. Dus dat betekent dat het ook de animo onder jongeren heel, uh, heel uh, weinig. Ja, weinig is. Ja. Mm. Het land zelf zit toch behoorlijk in de problemen, volgens de verhalen. Economisch is het redelijk rampzalig. Ja, de boycott begint nu toch echt toe te slaan. Wat merk je daarvan in de debatten en in de verhalen? Zeggen politici er iets over? Of wordt er gewoon gedaan. Het is een van weinige thema's die worden behandeld tijdens de verkiezingen. De eerste verkiezingsdebat ging over economie. En um, bijvoorbeeld een van de kandidaten van hervormers, uh, de heer Aref... zei ja, ik zeg niet, want uh, de formulering van vragen bevalt me niet. Dus hij heeft één kwartier alleen maar uh, nee gezegd tegen alle uh, vragen. Dus dat betekent dat zij... Um, geen uh, economische programma hebben. En de, in het eerste debat kwam ook weinig uh, uh, over gesproken. Ja, want u, u, u, u bent in Iran geboren. Hè? Ja. U woont u al bijna twintig jaar, geloof ja. ik. In, in ja. Nederland. Maar u kunt die, die uh, debatten dus precies gewoon. Die, die zit u gewoon hier te volgen ja, is dus wel te volgen via internet ja. Ja. en er zijn ook uh, heel veel sociale media die mensen gelijk gaan zitten in zo'n virtuele kamer en dan iedereen luistert naar zo'n debat en uh, tegelijk uh, schrijft ook commentaar en het is heel uh, goed om te merken wat allemaal gebeurt onder de bevolking. Ja. Ik weet niet, mag ik vragen hoe, hoe u hier terecht gekomen bent? Bij. Nou hier in Nederland. <laughs> dat is een heel lange verhaal. Oh. <laughs> Ik zat eerst in Turkije een paar maanden en dan kon ik wel uh, als u, vluchteling naar Nederland. U bent gevlucht? Ja. ja. Hebt u ooit gedacht, ik ga nog eens terug? Uh, wel gedacht, maar uh, nooit gedaan. Niet? Nee. Tijdens die debatten is sancties dan toch nog een onderwerp. Want ja. wij in, in het buitenland hebben het natuurlijk daarover het nucleaire programma, al of niet stoppen, het bombarderen van Israël van uh, dat soort installaties ja. en de sancties. Ja. Nou, dat, dat werd inderdaad ook gekoppeld aan de economie enzovoorts kwamen die sancties heel erg terug. Maar wat je dus over de lijn van die presidentskandidaten ziet... is dat ze wel het gevoel hebben van we moeten onze rug recht houden. Maar het gaat veel meer over de stijl waarop ze die uh, uh, onderhandelingen met het Westen moeten, moeten voeren. Uh, maar dat is wel. Uh, de, veel van hun zijn het over eens van dit is wel de richting waarop we uh, uit moeten... En uh, Rouhani heeft bijvoorbeeld de hervormingsgezinde wel gezegd: van we moeten echt uh, onderhandelen in de zin van uh, geven en nemen. Het okay. moet uh, geen nee zijn, maar het Westen moet ook nemen, uh, uh, uh, op een aantal punten concessies doen. Want die sancties uh, treffen wel de bevolking heel veel. Het is echt uh, 30% inflatie, en werkloosheid. armoede toch? Ja, die loopt op. Die, uh, uh, uh, je merkt het echt, uh, uh, ook van de vrienden die ik spreek, iedereen. Uh, het leven wordt met de dag duurder. En gisteren tijdens de laatste debat kwam, die ging het over buitenlandse beleid. En een van die kandidaten, Velayet, zei... Ja, we moeten ook in onze buitenlandse beleid opletten... dat wij niet alleen maar vijanden creëren... maar we moeten ook als diplomaten naar zo'n... Uh, nou, het dat onder is allemaal verfrissend geluid, <laughs> ja, toch? En dat is de adviseur van Gamenei, hè? Dus dat... dus dat is wel bijzonder, ja. of niet? Dat is bijzonder, maar je moet... Uh, maar kijk, die onderhandelingen, maar daar komen we op een ander dossier... zijn echt heel erg lastig als er niet een, een, een, een doorbraak komt... op het punt van, heeft Iran nou wel of niet het recht om uranium te verrijken? Volgens het internationaal recht wel. En is er voldoende toezicht vanuit het Westen op, dat, hè, uh, uh, nucleaire, op de nucleaire installaties? En daar zou de doorbraak moeten zijn. Maar... Uh, in ieder geval is het zo dat niet niemand die 50% gaat halen hè, van die kandidaten. Het is heel erg waarschijnlijk dat het naar de tweede ronde gaat... Ja. met uh, de, de stemverdeling zoals het er nu naar uitziet. Maar nogmaals, en... er zijn geen uh, echte opiniepeilingen waar je vanuit kan gaan. Nee. En, en wie, wie hoop je dan dat het uiteindelijk gaat winnen? Wauw, wow. <laughs> ja... <laughs> um... Kijk, degene die in ieder geval probeert uh, meeste ruimte te creëren... en uh, wat ik in ieder geval hoor, dat veel mensen... Kijk, dus sowieso is er een debat onder Iraniërs die verandering willen... van moet je gaan stemmen of moet je niet gaan stemmen. Okay. De verkiezingen boycotten of niet. En van degene die dan willen gaan stemmen... dat er heel veel zeggen van dan op Aref of uh, Rouhani... omdat die in ieder geval... Uh, ja, meest hervormingsgezind zijn. Ja, bent u, bent u het daarmee eens? Uh, er zijn ook heel veel geluiden... Uh, onder degenen die wel uh, meededen... Voor vier jaar geleden, die nu zeggen... ja, dat doen we niet mee, omdat wij geen garantie hebben... om uh, geen fraude gepleegd te worden. Dat, uh -huh. dat boycott-beweging is heel groot. En ik denk dat... Uh, Jalili een van de kanshebbers is, Toch omdat wel? het ook de beste mogelijke optie is... voor geestelijke leiding en het hele systeem. Is in het hele verhaal nog een opening naar het Westen? Is dat een serieuze uh, discussiethema of is het gewoon een afgesloten weg... en uh, wij zijn de goddeloze horken en daar willen ze niks mee te maken hebben? Nee, er is een weg, maar uh, veel van de mensen aan de top hebben het gevoel van... we. Komen alleen maar uit die onderhandelingen als we juist een harde lijn kiezen. Dus dat het Westen het gevoel heeft, dat we moeten serieus met ze onderhandelen. Ja, dat als doen we, ze al jaren. Natuurlijk. Precies. Maar je ziet dat dat ook, dat geduld aan de ene kant uh, hey, uh, opraakt bij het Westen, maar dat het ook ja, geen ander alternatief is om met Iran. Dus uh, een oorlog is echt geen optie, een oorlog in het Midden-Oosten. Dus je zult toch met Iran serieus aan tafel moeten gaan zitten om hieruit te komen. En uh, volgens mij maakt dat in, de, in die zin niet uit wie er president wordt. Het lijkt wel, de beschrijving van de hele verkiezingen... het, uh, uh, het lijkt wel alsof het er helemaal niet toe doet eigenlijk, wie er uh, president wordt. Het gaat gewoon door zoals ja. het schip op het vaart. Op uh, het gebied van buitenlandse politiek heb je, heb je gelijk. Maar en, als, en is dat ja. puur door de uh, grote macht van de ayatollahs die onaantastbaar zijn? Ja, dat wel, want de geestelijke leider heeft ook de constructie van verkiezingen dit keer uh, gewijzigd. Uh, zodat de geestelijke leider meer uh, rechten heeft om de aanslag van verkiezingen te bepalen. Oh. Voorheen ging het oh. ministerie van Binnenlandse Zaken over uh, het uh, voorbereiden van uh, verkiezingen. En dit keer gaat een bijzondere commissie in leven. Is geroepen door geestelijke leiders. Daar zitten ook de uh, vertegenwoordigers van de leiders en Seppag-Pastaraan. En dus betekent dat zij de aanslag van verkiezingen alleen maar naar buiten brengen... Uh, als uh, zo'n commissie dat uh, goedgekeurd heeft. Nou, dat dus, lijkt me wel een hele ja. geruststellende <laughs> gedachte. Ja. Goed, nou, dat, uh, zegt, dat zegt alles. Hè? Ja, hartelijk dank. Politicoloog, Pijman Jafari en journalist Mina Sadadi. Het ging dus over de verkiezingen in Iran. Die komende vrijdag plaatsvinden. Dank jullie wel. Dankjewel. Je ziet ze op een hoop plaatsen. De advertenties voor de Total Body Scan, ook wel de APK van het lichaam. Want wie wil nou niet weten hoe die er fysiek voor staat? Maar. Total Body Scans zijn volgens klinici funest voor de Nederlandse gezondheidszorg en patiënten zouden onnodig bang gemaakt worden. Toch wil minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze vorm van preventie juist meer ruimte geven en heeft de inspectie van de gezondheidszorg nu om advies gevraagd. Bij ons in studio zijn de cardioloog bij Prescan René Sprangers en Eddie Van Heel de directeur van het Scan, om met ons de voor- en de nadelen van de Total Body Scan te bespreken. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Dat, het zal wat u betreft alleen over de voordelen gaan, zeker? Hè? Nee, we mogen best kritisch zijn. Want, oh. uh, Bent u nou. zelf ook kritisch? Ik ben zeker kritisch, natuurlijk. Wat, wat is, wat is erop tegen? Er is... Uh, Eigenlijk heel weinig op tegen. Maar... <lacht> Juist. laten we het laatste gesprek nee, maar anders nee, beginnen. Want dit lijkt mij een zinloze week. Nee, en nu komt ie. Het okay. moet wel, uh, kijk, het is ook een vak apart vroegdiagnostiek. En ik denk dat dat uh, vaak uh, onderschat uh, wordt. Dus ik zou niet graag zien dat elke hoek van de straat er ineens uh, gebouwen nee, zouden dat, gaan verrijzen. Uh, nee, waarin snap scans ik. worden dus geplaatst. Maar, en... terecht. maar, maar <lacht> luister, uh, wat, wat is er aan de hand? Waarom is er überhaupt een discussie? En waarom mag het in Nederland niet? Um, Allereerst denk ik dat het belangrijk is om zich te realiseren... dat we in Nederland een unieke positie innemen. Dat doen we graag hè, als Nederlander. In die zin dat het enige land in de hele wereld... waarin dit soort onderzoek echt bij wet verboden is... Zo'n preventieve is, politiek. In, is Nederland. Is Nederland. Maar waarom dus wij is dat zijn, verboden? Wat dat betreft natuurlijk het beste jongetje van de klas. Dat is een, uh, de... De reden die daar vaak voor opgegeven wordt is... hier heb ik al mijn rechterzijde al horen noemen... dat het mensen onnodig eh, ongerust eh, zou maken. En daar kan ik zeer krachtig tegenoverstellen... dat de klanten die eh, bij Prescan komen, eh, juist vaak komen... omdat ze in zekere mate van ongerustheid voelen... en daarin gerustgesteld willen worden. Niet, eh, gewoon lekker naar hun huisarts. Dat is gelegen in het feit dat wij een wet hebben... dat heet wet bevolkingsonderzoek... En uh, die wet bevolkingsonderzoek die uh, regelt dat uh, een arts alleen maar... Uh, of een instantie onderzoek mag laten doen uh, naar kanker... als er klachten zijn. Hm. Uh, als je ongerust bent, dan het wordt het, het lastig. Als je, ja, maar als je kijkt... Uh, de eerste huisarts die kan... Uh, uh, uh, ruiken of je een longtumor hebt... of kan voelen of je een niertumor hebt... Uh, die moet nog geboren worden. De mogelijkheden van een huisarts ruiken. om, uh, ja, uh, om diagnostiek ruiken. te doen... die zijn uh, beperkt. En daarmee wil ik geen enkele collega tekort doen. Ze zijn een uitstekende poortwachter. Alleen, sommige mensen hebben uh, wat onbestemde klachten... maken zich ongerust, willen onderzocht worden. En dat... Mag het dan niet in Nederland? Maar wacht even, uh, het mag niet in Nederland... maar toch uh, bent u directeur van uh, Prescan. Maar werkt u dan uitsluitend in het buitenland? Moeten we dat nee, de buur, of zo? De directeur uh, zit dan in het ja, ja, ja. ja. Ik kan er wel iets over zeggen. Want ik, uh, ik vind, kijk in feite is het zo dat de wet op volgens onderzoek... is een wet die ingesteld is om de burger te beschermen... tegen onnodig onderzoek. En ik denk dat het een hele goede wetgeving is. Uh, daarom heeft de minister niet alleen gevraagd om advies... maar heeft de minister ook gevraagd om een richtlijn... En uh, het is denk ik heel erg van belang dat bedrijven gaan werken volgens een richtlijn. En zowel Prescan als ook andere bedrijven die check-ups gaan doen in Nederland... Uh, zullen een, een richtlijn hebben. En in die richtlijn wordt bijvoorbeeld bepaald uh, welke doelgroepen bepaal je... welke onderzoeken zijn geschikt hè, voor screening. Uh, hoe evident is het? Uh, uh, hoe is een organisatie geregeld? Hoe zit het met de kwaliteit? Uh, zijn er artsen bij geregistreerd en, en weten ze waar ze het over hebben... En is de nazorg ook geregeld? Want op het moment dat je iedereen gaat screenen... en dat is natuurlijk ook een van de commentaren die, die wordt geleverd. Ja, je screent iemand en vervolgens stuur je hem het bos in... Met een, met, een, met een onzekere uitslag, met een zekere uitslag... waar hij niet weet waar hij terecht moet. Dat is iets wat in die richtlijn ook, ook bepaald wordt. Ja, maar nou, ik wil eerst nog even weten. Ik begrijp iets bazaals niet hier. Het mag niet in Nederland en toch hebt u een firma die dat doet. Waar de, doet u het dan? In het buitenland? Ja, de, de, de, het grootste deel van de onderzoeken wordt gedaan in Duitsland. Uh, op dit moment nog. Uh, het is zo dat de checkers, medische checkers... worden wel in Nederland uitgevoerd... Uh, maar Zo. de inspectie zegt, je kunt check-ups uitvoeren... zolang je geen actief aanbod doet naar onderzoek naar kanker. Dus u werkt, Zoals u werkt in Duitsland? We werken onder andere in Duitsland. Ja, of, we of in andere landen? In vier landen zitten we, ja. ja. ja. ja. Maar goed, je hebt dan, er zijn wel reclames hè, voor pre-scan hier. Willeke van Amelrooy, die zegt, het heeft mijn leven gered... want de eierstonkanker is op tijd uh, ontdekt. Dat kan natuurlijk ook. Het kan natuurlijk soms uh, gewoon heel, heel goed zijn... maar het gaat ook heel vaak... Uh, ja. Dat er kleine dingetjes worden gevonden bij iemand. En, uh, en, en bijvoorbeeld een cyste een in de lever of zo. Dat is niet iets om je echt heel druk over te maken. Maar ja, dan uh, gaan die mensen naar een huisarts of naar een specialist. En uiteindelijk kost de Nederlandse gezondheidszorg dat dan weer ontzettend veel geld. Nee, ik denk dat dat een misvatting is. Die mensen die hebben, uh, zijn sowieso ongerust. Maar als ze iets, uh, iets tegenkomen, daarom zeg ik ook... Uh, ook vroegdiagnostiek is een vak apart. Het is ook aan de, aan de onderzoeker om uit te leggen... dat uh, er variaties zijn van de norm... Alles, uh, uh, er zijn bij elk onderzoek wat je doet, variaties op de norm. Hetzelfde geldt ook voor laboratoriumonderzoek. Ook dan kan een uitslag een klein beetje verhoogd zijn. Het is aan de arts die het onderzoek doet om uit te leggen... of daar uh, iets mee moet gebeuren. En als er een kleine kiste in de nier ja, wordt u, gevonden... Weet... of een, een hemangioompje, dat is een klein vaatkluurtje in de lever... dan wordt uitstekend uitgelegd uh, wat er aan de handen is. En ja, maar u weet, aangegeven... hoe dat gaat. u weet net hoe dat gaat, dan, zeg je, dan wordt er gezegd... ja, er is wel een klein dingetje bij u gevonden in de lever of hier of daar... maar er hoeft zich verder helemaal niet druk over te maken. Zo werkt het niet bij mensen... die ja, ik moet dit toch uitzoeken, want er is wel iets met mij aan de hand. Toch? Mensen zijn wat dat betreft ontzettend precies over hun eigen lichaam... En Nee, ik denk dat dat gaat, uh, ja, dat is de stelling die u inneemt. Uh, onze ervaring is heel anders. We hebben ook uh, na onderzoek laten doen naar, naar onze klanten. Of het bezoek aan prescan. nou de mate van ongerustheid doet toenemen of doet afnemen. En die mate van ongerustheid, uh, gelooft u me, en dat is ook heel logisch als u een keertje bij mij op bezoek zou komen. Die neemt af als u bij prescan komt. dat is vaak ook de reden voor mensen om, ja, ja. om het bezoek aan te gaan. En nogmaals, het is aan de arts die die, die die diagnose stelt, die een kleine afwijking. Ja. Vindt, ...om uit te leggen uh, of, dat, uh, of mensen daar ongerust over maken... ...of dat een vervolgonderzoek... Ja, maar dat zo uh, gaat het moet, vaak niet. Want wel, als je kan wel als arts zeggen, van, nou, er zit iets, iets in u... ...maar u hoeft zich niet ongerust over te maken. Ik, ik, ik denk dat mensen zich dan juist wel ongerust gaan maken. En natuurlijk is het zo dat, ja, dat mensen... wat u denkt, maar dat is een aanname. En ik, ik, ik vertel het net dat wij er ja, onderzoek okay. gedaan hebben... ...en dat die aanname niet correct is. Het is ja, wel begrijpelijk, omdat het heel vaak gezegd wordt dat dat zo is. Maar in de praktijk blijkt dat dus juist andersom te werken. Mensen zijn ongerust, willen zich laten nakijken. En natuurlijk, en dat is ook belangrijk, dat is nog niet ter sprake gekomen. Want dan zou je zeggen, waarom zou je dat in die vrijgeven of in de verzekerde zorg stoppen? Dat is, dat is het probleem van kosteneffectiviteit. Ja. Dat is nou, daar gaat het natuurlijk allemaal over. Want uh, ik neem aan dat dit dus iets wat is wat je zelf moet betalen, hè? Dat klopt. ja En uh, er zijn natuurlijk een hoop mensen ongerust over van alles en nog wat. Ik bedoel, u, u kent ze ook natuurlijk allemaal in uw omgeving bij het eerste beste pijntje denken mensen dat ze kanker hebben. Ik bedoel dit niet te schrappen, ik meen dat heel mm. serieus. En dat hoor je gewoon vaak. Dus... Ja, daar is gewoon een, een dikke markt voor. Nou is het tegelijkertijd natuurlijk een tegenbeweging... namelijk het verzekeringswezen die zegt. Ja, moet je horen jongens, het wordt wel een feestje als je daaraan toegetreven. Dat je dat in de verzekering zou doen. Dat is helemaal de beer los. En zeker als er zo bezuinigd moet worden in die gezondheidszorg. Dus dat daar behoorlijk wat kanttekening bij gezet wordt. Ja, dat klopt. Lijkt me vanuit zo, misschien dat meneer Van Heel uh, daar iets vanuit over kan de de zeggen. In de verzekeringswereld is, uh, is dat heel begrijpelijk. Maar we werken de hele gezondheidszorg is gebaseerd op. Uh, op eh, kost- en effectiviteitsanalyses. En als je die niet zou gebruiken, dan zou de zorg onbetaalbaar worden. Ja, nou ja, en het natuurlijk is hier je geworden, dus moet je terug. Maar de, de, dan kom je op een heel ander punt. Binnen een kosten effectiviteitsanalyse kan je besluiten... om een bepaalde screening niet toe te laten. Dat mm. betekent niet dat het onderzoek niet goed is. Dat betekent dat het onderzoek te duur is. Er wordt letterlijk ja. een prijs gehangen aan een mensenleven. En dat wordt vaak uitgedrukt in qualities, Quality Adjusted mm -hmm. Life uh, expectancy. Maar goed, uh, zo'n prijs varieert dan ook, maar die kan van 3.000 tot 20.000 euro. We praten gewoon over prijzen voor leven. Mm. Maar stel nou dat u wat zich zorgen wat wat maakt, wat maakt het zorg het en u wil onderzocht worden. Ja. Meneer Van Heel, mag ik u ook eens horen? Wat ja. kost die? Uh, dat hangt er vanaf. De, de, de, de prijzen liggen vanaf uh, zo'n 500 euro tot uh, zo'n 1500 euro, afhankelijk van... En wat krijg je van 500 euro? Dan kijken ze je been. Nee, nee, nee, nee, dan wordt er een volledige check-up gedaan. Dus er wordt de, wordt de buikholte gecontroleerd. Er, wordt, er worden de vaten gecontroleerd. Er wordt erin en ontlasting afgenomen. Er wordt een inspanningstest gedaan. Er wordt een echo gemaakt van het hart. Dus het is best wel een uitgebreid nee. onderzoek. Uh, maar afhankelijk van de, de, de wens, maar ook zeker de persoonlijke situatie. Want ieder mens zit anders in elkaar. En ik denk dat dat ook uh, belangrijk is... dat je een onderscheid maakt tussen screening en, en, en individuele check-up. Want er zit wel verschil in. Uh, is dat je bij een individuele check-up... gewoon kijkt naar de individu en kijkt naar risicofactoren... en dan aan de hand daarvan een onderzoeksprogramma opstelt. Um, ik, ik kan nog wel heel even terugkomen op wat u net zegt. Want nee, vind... daar heeft u oh, de tijd niet voor. Oké, okay, sorry. <laughs> ja, ja, ja. Spijt me. Ik, in ieder geval, om het kort samen te vatten... u hoopt natuurlijk dat er stringente richtlijnen komen... maar dat het in ieder geval toegestaan wordt in Nederland. Zo simpel is het. Ja, ja dat, dat is waar. Ja. Hartelijk dank voor uw komst. We spraken met cardioloog Genné en Spangas... en directeur Eddie Van Heel van het bedrijf Prescan. Wat gaan we zometeen nog doen? Nou, dan komt er uh, iemand zingen. Marijke Auwboter. En uh, iemand uh, die opeens heel beroemd geworden is... Uh, in de singer-songwriters-competitie. Uh, Verder komt uh, Adi Storm. En we gaan het hebben over het theaterstuk Een Ideale Vrouw. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Deze man was tientallen jaren lid van de Partij van de Arbeid.